4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. België krijgt vandaag een nieuwe koning. De huidige koning Albert tekent om half elf de akte van troonsafstand. Zijn zoon Filip legt om 12 uur in het parlement de eed af... waarmee hij de zevende koning van België wordt. In Brussel werd gisteravond een groot volksfeest gehouden. Het Bal nationaal wordt elk jaar gehouden... maar was nu een speciaal feest voor de vertrekkende en de aankomende koning.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 In Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen... toen op verschillende plaatsen in Baghdad autobommen afgingen. De aanslagen werden gepleegd in winkelgebieden. Daar is het tijdens de Ramadan erg druk op straat. Want veel Irakezen doen aan het einde van de dag inkopen... of ze zoeken een koffiehuis op. Het geweld in Irak leidde de afgelopen maanden weer op... door religieuze spanningen. Het weer, helder en straks misschien wat nevel. Het is zo'n 14 graden. Overdag volop zon in het binnenland kan het lokaal 30 graden worden...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 Het is uh, bijna drie minuten over vier en je luistert naar start. Een uurtje extra, Frank zei het al, vakantieprogrammering natuurlijk. En Filemon, die is uh, in Frankrijk bij de Tour de France. Tenminste, ik neem aan dat hij daar nu ook nog is. Hij is daar twee weken geweest, of drie weken geweest tijdens de hele Tour de France. Dus als ik hem was, zou ik het einde ook nog wel even mee willen pikken. Vanavond een uh, aparte etappe, het is namelijk s'avonds. En de winnaar is dan wel bekend natuurlijk, hè? Froome. Maar het is een, het is een vreemde etappe dat, etappe, dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. En ze moeten eigenlijk voor het donker wel thuis zijn, want anders wordt het allemaal te gevaarlijk en dan kan het niet goed in beeld worden gebracht en zo. Dus voor rond kwart voor tien zou dan de finish moeten zijn. En dan beginnen ze volgens mij rond een uurtje of zes, half zeven. Ja, dat is een apart verhaal. En wat ik altijd vreemd vind, dat ga ik straks ook even aan uh, Leo Aquina vragen van uh, heteskoers.nl, is, is waarom ze nooit meer een uh, wedstrijd gaan maken in die laatste etappe. Want... We hebben nu ook deze toer gezien dat je op het vlakken. Kun je iemand zo op 10 minuten zetten als je een fietser bent. Dat hebben we gezien bij Valverde. Toen heeft uh, Belkin en, uh, en Quickstep, die twee ploegen, die hebben er een waaier etappe van gemaakt. Met wind en zo. Dus nou ja, ik denk dan, als het dan ook waait vandaag. Dan zou je toch ook vandaag er een waaier etappe van kunnen maken. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen proberen om Froome uh, toch nog op, uh, op tijd te zetten. En dan weet je misschien toch nog wat in die etappe. Alleen wat ze dan altijd doen is gewoon een beetje champagne gaan drinken en zo uh, aan het begin. Nou, als je eenmaal champagne in je hebt, dan ga je niet meer het fietsen. Dan is het gewoon een beetje uitbollen en uh, that's it. Dan ben ik wel benieuwd. naar. Nou, dan ga ik nog even vragen aan Leo. Dat is pas rond een uurtje of zes hoor, want zo lang duurt het programma tot zeven uur. Als je wat te vragen hebt, laat me weten via Twitter, ad En later, over een uur ongeveer, gaan we praten over leuke vakantieherinneringen. Zoals dus je er eentje hebt, kun je hem nu alvast doorbellen. 0801121, dus 0800 En we beginnen met onze mini-docus. Hebben de hele zomerprogrammering gedaan. En morgen nou dan is de tour dus voorbij. En dan beginnen de na-tour-criteriums. Dan kunnen de Nederlandse fans hun tourhelden gaan aanmoedigen... bij het zogenoemde Rondje om de Kerk. Morgenavond, maandag dus, is het de eerste in Boksmeer. Dat is altijd zo. En voordat de profs daar aan de stad gaan... is het voor bekende Boksmeerders de taak om dat wedstrijdje ook te rijden. En een daarvan is cabaretier Guido Wijers. Geboren en getogen in Boksmeer... En hij is een enorme grote koersliefhebber. En daarom ging eens een kijkje nemen of hij al een beetje in vorm is. Guido Peter Paul Weijers, klopt toch? Ja, klopt helemaal, ja. 35 jaar cabaretier, geboren in Boksmeer. Nu woonachtig in Breda. Zekers. ja. Fiets je nog veel? Uh... Nee, ik heb uh, de Alpe 6 uh, gefietst dit jaar. En dat is ook de laatste keer dat ik de fiets heb aangeraakt ongeveer. Maar het is wel zo komende uh, maandag, het ja, daags na de Tour, hè, de dag in Boksmeer, ga ik een koppelkoers fietsen. Dus het is wel goed dat je hier bent. Dan kun je meteen even trainen voor het uh, daags na de Tour. Ja. Nou, gaan we dat doen. Um, je hebt een mooi shirt aan, wit shirtje, blauwe broek. Ja. Geen geschorven benen, Nee, die benen heb ik dus na de Alpe de Zes. Ik denk, flikker allemaal maar op. Ik ga mijn benen ook niet meer scheren, maar ik ga ze, ik ga ze voor het uh, daags na de Tour ga ik ze wel nog eventjes... Dan moet ik er wel echt geswanjeerd op staan, denk ik. Ja, inderdaad. Nou, en dan kijken we naar je fiets. Dat is een, een fiets van skill geweest, hè? Zeker, ja. Dat is, een, dat is nog een, een originele skill Shimano fiets. Een Koga. En op de achterkant, uh, daar kun je nog ja, set dus aan de andere kant... staat nog de naam van K. van Hummel. Kenny van Hummel, yes. de man uit Huissen. Ja. Nou, laten we gaan. Daags na de Tour het criterium... Nou, de naam zegt het al, een dag na de Tour in Boksmeer, waar jij vandaan komt. Is daar het wielervirus begonnen? Daar is het wielervirus zeker begonnen. Is, is het uh, ja, is gewoon een prachtige rit. Ik ben geboren in Boksmeer. Sterker nog, ik ben geboren aan het parcours. Dus uh, het is me met de paplepel ingegoten. Maar kom je echt uit een wielerfamilie? Uh... Nee, nee, dat niet, dat niet. Maar het is wel prachtig om gewoon... Uh, ja, elk jaar daags na de Tour de... Jan Ulrich, uh, Pedro Delgado, ze hebben allemaal gefietst. En de uh, laatste jaren natuurlijk ook Karsten uh, Kroon, uh, uh, Tendam. Ja, ze komen allemaal. En... en jij als kleine Guido Wijs dan handtekeningen vragen? Zeker ja, ja, altijd handtekeningen vragen toen ik jaren of acht was. En uh, ik moet zeggen, het is ook gewoon vooral gezelligheid. Er is uh, naast het parcours, wordt er ook veel gedronken. Dus uh, zowel de wielerliefhebber als uh, de feestliefhebber komt aan ze trekken. Heb je ooit het, uh, de, de droom gehad om bijvoorbeeld profielrenner te worden? Uh, nee. nee, want ik fiets uh, zelf echt pas uh, een jaar of vijf. En daarvoor vond ik... Uh, nou ja, als ze in boxmeer kwamen vond ik het wel heel leuk om te kijken... Daar eens naar de Tour, maar op tv vond ik het echt super saai om te zien. <laughs> en die maar, lange etappes. En... Ja, mijn moeder zat wel eens uh, echt uren de Tour de France te kijken. Maar ik zelf vond het saai, joh. En sinds een jaar of vijf... Toen uh, heb ik gewoon een keer een wielrenfiets gekocht. Toen dacht ik, dit het gaat sneller dan de mountainbike. En snelheid vind ik wel leuk. Gewoon een beetje stompen. Dat uh, vind ik eigenlijk het leukst. Moeten we zomaar eens een keer een, een sprintje trekken. Dat vind ik een, een goed idee. Oké, okay. gaan we doen. Dan gaan we hier de bocht om en dan is het omhoog sprinten. Ja. Ik zie de klim al. Zo, we zijn boven. Oh. <laughs> je Kijk, je kracht goed gebruiken. Ja, toch? Op okay. mijn tellertje stond 48. Uh, die, die voor mij ook zoiets. Dus, uh, zo, dat was een mooi viaductje. Je zit nou echt onderdeel de van je training? Gewoon volle bak die dingen oprammen? Ja, leuke uh, buitenblad. Lekker zwaar en dan uh, pompen. Ik denk dat dat dan het probleem was, want ik had hem op binnenblad. Ik denk van, nou, die pak ik nog wel. Maar... Gefeliciteerd, Guido. Dankjewel. Hier een mooi, een mooi kapelletje of zo. Ja, echt Brabants, hè? Oké, okay, zullen we even binnenkijken? Ja, kunnen we doen. Kijk je hier vaak even van brand er kaarsje? Nou, het mooie is dat hier wel altijd kaarsjes branden. En dat ook niemand komt daar ook aan. Dat is het mooie, iedereen laat het lekker met rust wordt nooit. Uh, en ik ben zelf helemaal niet gelovig hoor. maar ik vind het wel mooi. Het, het typeert wel de uh, Brabantse gemoedelijkheid en het respect voor uh, ieders gedachten. Ja, het is bijna iets uh, Italiaans, Frans, Spaans. Dat is het ook een beetje. Hè, met die fietsers die dan zo'n berg op komen. Dan zo'n mooi kapelletje. Ja, echt uh, ja, iets Brabants, zeg je al. En je komt zelf geboren in Boksmeer, ja, via, via een studie in Arnhem, uh, Amsterdam, uh, woon je nu in Breda toch al die Brabantse roots blijven erin zitten? Nou, Breda is een mooi rustpunt voor mij. Weet je, ik zie natuurlijk uh, elke, elke vier avonden in de week... zie ik gewoon uh, ja, een mannetje van 800 heb ik op bezoek. En als ik in Breda ben, is het altijd rustig. En, uh, en er is alles, alles wat je wil, uh, kun je er doen. Want het heeft alle gemakken van, uh, de, van de stad. Maar het is, heeft ook de rust en de, en de gezelligheid van een dorp. En dat is wel goed. Je hebt jaren in Boksmeer gewoond. Ja. Is dat echt je, je, je roots, je, je woonplaats, daar, daar zou je ooit weer terug gaan? Ik, ik denk niet dat ik er ooit terug zal gaan, maar het, da, daar liggen wel daadwerkelijk mijn echte wortels, ja. Mijn, uh, mijn opa heeft daar een eigen straat. En, uh, en mijn moeder en mijn broer en mijn vader, en iedereen woont daar nog. Dus dat is wel de plek waar je altijd naar terugkeert, ja. Nou, laten we weer een uh, stukje gaan fietsen. Het is wel echt heel mooi hier, uh, Guido. Wat vind je nou echt een wielrenner waarvan je denkt van, nou... Qua sprinters. Wat vind je nou echt fantastisch. Ja. Als je ja. dan naar je fiets kijkt, dan moet je Kenny van helemaal zeggen. Ja, Kenny is natuurlijk gewoon... Ontzettend goed, klein, venijnig sprintertje. En, eh... Uh, ja, ze uh, begint nu ook uh, leeftijd te tellen. Bij hem. Nou, bij mij al jaren. Ja. <laughs> maar... Uh, Erik Zabel of zo. Dat vond ik wel een mooie wielrenner ook. Ja, over Duitse sprinters gesproken. Marcel Kietel, hè? Ja, dat goed. Bij een Nederlandse ploeg, ja. ja, die moeten ze maar even koesteren. Het uh, is ook mooi dat hij gewoon meteen... meteen wint. De ploeg meteen zijn uh, doelen binnen heeft. Ja, dan kun je als ploeg daarna ook gewoon lekker vrij uitrijden, hè? Ja, en niet alleen Argus doet het goed. Ze hebben natuurlijk ook nog Belkin... Ja, ik vind het van Bouken natuurlijk fantastisch. Ik vind het uh, van Laurens ten Dam helemaal gaaf. Ik heb hem uh, in maart gesproken op Mallorca. Toen was hij daar aan het trainen. Ja, hoe serieus die mannen allemaal met hun vak bezig zijn. Dat is zo mooi om te zien. Maar ja, de, de Belking-jongens doen het dus uh, fantastisch in de Tour. Ik denk, jij bent ook wel van mening dat Vroem die gaat gewoon de Tour winnen? Ja, Vroem wint, ja. En uh, dat is een beetje zuur. Op zo'n laatste dag gebeurt er niks meer. En dan, uh, dan fietsen ze met z'n allen lauwtjes naar Parijs. Ja. ja, in dit geval maakt het ook weinig uit als je zoveel uh, voorsprong hebt. Maar toch, ik vind eigenlijk ook, nou, toen uh, vroem laatst uh, uh, over Contador struikelde in de afdaling. Dan wordt er meteen gezegd, ja, en de rest fietsen keihard door. Ja, het is namelijk een wedstrijd, jongens. Hier naar rechts. Nou Guido, we zijn uh, ja, weer een beetje in Breda, hè? Ja, je hoort de auto's alweer op de achtergrond waarschijnlijk. Het is echt een mooi stukje om snel uh, de stad te ontvluchten. Ja, dat is dus het mooie van, uh, van hier fietsen. Dat je in vijf minuten gewoon in het buitengebied zit. En dan meteen uh, weinig auto's tegenkomt, weinig verkeer. Gewoon voluit kunt fietsen. Als er dan niet te veel wind staat, is dat heerlijk. En dan het laatste stukje in de stad gewoon lekker uit, uitbollen, ja. terug naar huis. Lekker uitrollen en daar lekker wat drinken. Nou, we zijn er weer, hè? Het is ook altijd weer fijn om gewoon je huissleutels uit je zak te kunnen pakken... en gewoon weer naar binnen te kunnen gaan, hè? Heb je afgezien? Nee, was een lekker rondje, toch? Ja, en dan euh, boks meer. daars ja. na de Tour. En dan wordt het van allen de koppelkoers. Ja, misschien, uh, misschien uh, zijn er wel andere mensen in de gemeente... die elke week uh, 300 kilometer fietsen. En dan zijn ze beter dan ik. Nou, een beetje als underdog in, in de peloton zitten moet lukken, toch? We gaan het zien morgen. Ik ga mijn best doen in elk geval. Heel veel succes.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 Lumineers. En ho, hé. Hey. Wat nou als je hometown in het buitenland is, je familie woont daar nog... en je hebt niet echt te veel tijd om, ruimte, om, geld om daar naartoe te gaan. Of misschien is het een plek die niet aan te wijzen is als hometown. Amir groeide bijvoorbeeld op in Lemmer, woont in Amsterdam... maar zijn ouders komen uit Suriname. Vorig jaar ging hij daar voor het eerst naartoe. En Charlie van de University praat over zijn roots... tijdens een picknick op de Vlonder. Ik kom er gewoon achter. Ik vind een liefde. Ik bedoel, op een gegeven moment ken ik niet meer zonder... En je kan het eten wanneer, wanneer dan ook, hoe dan ook. En dan realiseer je dat er iets mis is. Dan denk je ineens, shit, ik ben eigenlijk gewoon een kaaskoop. Ik gewoon helemaal verkaasd. Ik heb het in Amsterdam ook wel eens gehoord. Meerdere malen. Mensen gewoon zeiden van, ik ben echt de meest verkaaste Suriname die ik ooit tegengekomen. Ja, in het begin een beetje onwennig, maar uiteindelijk denk je van, ja, ja, what the fuck. Dus that's me. Normaal gesproken ga ik namelijk uh, met mensen ergens naar een park toe om te picknicken. Maar nu gaan we lekker picknicken hier op je vlonder bij je huis. Aan het water, waar het echt idyllisch is. Er liggen wat woonboten en er zijn van die mooie loofbomen die in het water hangen en zo. Maar ja, je, je houdt van de rust. Je woont nu in Amsterdam. Je bent opgegroeid in Lemmer, maar je hebt ook nog roots ergens anders liggen. Ja, dat, dat klopt. Ik ben opgegroeid in Lemmer inderdaad. Een klein Fries dorpje. Ik uh, en mijn ouders, ik ben daar zelf in de buurt geboren, in Overijssel. En uh, ik ken dus niets anders dan gewoon het Nederlandse platteland. Tot mijn 19 ben ik uh, dus verhuisd naar Amsterdam. Uh, mijn ouders komen allebei uit Suriname. Ze zijn daar allebei geboren. Mijn oudste halfzus en halfbroer die zijn daar ook nog geboren. En mijn echte ouders, mijn zus, mijn eigen zus is daar ook geboren. Ze zijn, alle, ze zijn allebei in de jaren 80 hierheen gekomen. Suriname, Paramaribo. Waren er veel Surinamers en Lemmer? Nee, helemaal niet. Helemaal niks. Eentje. Een uh, Hindoestaanse jongen. Dat was ook, uh, een van mijn goede vrienden. Dat wel. Ja. Maar ik ben naar Amsterdam gekomen omdat ik iets miste. Ik miste iets, ja. En dat was echt een, uh, hele, een, een hele heftige drang um, om dat op te zoeken. Dat was dus uh, cultuur. En heb je dat hier gevonden? Ja, ik kwam meteen in de Baliestraat te wonen. Hè? Het centrum van uh, Amsterdam-Oost. Vlakbij de Dappermarkt. En um, ja... Gelukkig niet op. Nou, ja, het leek net uh, Afrika of zo, als ik daar over de markt liep. Vind ik het helemaal fantastisch. Ja. Hoezo Afrika? Ja, Afrika, omdat er best wel veel hè, negers wonen. Of hoe zeg je dat? Sorry, um, uh, Afrikanen. <lacht> ik ben een beetje Creëls, schijnt. Ja, klopt. Ja, dat is waar. Mm -hmm. En nog veel meer. <coughs> Natuurlijk. Uh, Javaans, Chinees, Hindoestaans, uh, Frans, Joods en Creols. Ja. Dus je roots zitten eigenlijk over de hele wereld verspreid? Um, ja, behalve Australië. Van elk continent een, een beetje gene. inderdaad. Ja. Merk je daar wat van? Um, merk ik daar wat van? Ja, natuurlijk merk ik daar wat van. Um, anderzijds kan je natuurlijk nergens anders aan refereren... Niemand, omdat je niet weet hoe iemand zich voelt, zeg maar. Alleen, um... ja, ik, ik weet niet, ik voel me heel veelzijdig of zo. Ik voel me, echt, um... ik voel me heel snel ergens thuis. Uh... Ik, kan, uh... ik kan met iedereen opschieten. Uh, als ik uh, in Tunesië loop, dan denken ze dat ik uh, daar ergens vandaan kom. En dan uh, laten ze mijn uh, vriendinnetje ook lekker met rust. Waar ik ook kom, de ene keer hoor ik van, kom je vandaan, Mexico, Jamaica, van alles ik wel eens langs horen komen. Dus ja, hoe voel ik me dan? Uiteindelijk leg je erbij neer en denk je van ja, ik ben gewoon een wereldburger. Omdat ik sowieso echt al diegene heb. En daarnaast in Nederland ook je identiteit moet vinden, je draai moet vinden, je moet je ook gewoon prettig voelen. Ik denk dat de eerste fase van een leven, die zo multicultureel is... altijd een zoektocht is. En, uh, de hoop, tenminste, in de hoop natuurlijk dat je op een gegeven moment echt uh, een plekje vindt. En jezelf goed voelt, wat je bent, wie je bent en wat je doet. Het is moeilijk, hoor. Lastig. Heb je daar nu wel de rust in gevonden? Dat je denkt, ik, ik kan wel mijn plekje vinden... of heb je nog steeds het idee dat je plekje overal ligt? Nee, ik heb nou al zeker wat meer rust... In het begin was ik heel onrustig er wel over. Um, en nu, nu vind ik uh, de. Ja, ik, ik weet niet. Ik voel me wel heel erg sterk. Ofzo. Gewoon puur persoonlijk. Hè. Um, het komt ook door de dingen die je doet en onderneemt en uh, de dingen die goed gaan. En, uh, het gevoel wat, daar, wat daarbij komt kijken, is niet afhankelijk van. Ja, het is wel afhankelijk van waar je woont en wat voor milieu je zit natuurlijk, maar je zoekt het ook op. Je maakt gebruik, je kiest de mensen die je nodig hebt. En, um, ja, en, en dat beetje cultuur vind ik heel belangrijk. Ik maak ook muziek en uh, ik heb ook tegen die jongens gezegd van de bandje waar we net bezig zijn van... ik zou het wel fijn vinden als er een beetje een eerlijke verdeling is. Uh, omdat je nou eenmaal in een multiculturele samenleving uh, uh, leeft. En, um, een eerlijke verdeling van wat? Van uh, um, ja, culturele achtergronden, zeg maar. Ja. Dat komt natuurlijk ook ten goede van de muziek die we maken. Het is Sol. Ja. Oké, okay, een wereldburger. Sol, uh, ik heb iets uber-Hollands voor je tijdens deze picknick. Namelijk gewoon een broodje kaas en een banaan. Ik heb wel ananas meegenomen. Dat is redelijk exotisch. Ah, Lekker hoor. Ik denk dat de kaas een beetje zweet. Dat is namelijk heet. Je kan Moet... er ook gewoon zwemmen, hè? Ik kan niet gewoon zwemmen als je wil. Ja. Als je wil kun je een duik nemen. Vanmorgen mijn huisgenoot ook eventjes uh, een lekkere duik genomen. Super, super. Zeker, broodjes. Nou, het komt goed uit. Ook oh, lekker warm. Lekker kopje koffie. Ja, dat is wel een van mijn uh, favoriete drankjes. Ja. Keeps me going. Agiatief. Dankjewel. Is gewoon zo. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, je roots liggen in Suriname. Uh, je ouders zijn er alle twee geboren. Jij bent opgegroeid in Lemmer, tussen de weilanden, als ongeveer enige Surinamer in het hele dorp. Uh, toen kwam je naar Amsterdam. Toen vond je de cultuur, de bezigheid, de meerdere mensen van verschillende nationaliteiten bij elkaar. Maar toen was je nog steeds niet in Suriname geweest. Maar daar ben je onlangs wel naartoe gegaan. Dat klopt inderdaad. Ja, ja Suriname. Suriname is gewoon. Ja, hij wordt gewoon gelijk helemaal overdonderd door alle liefde van al die mensen. Familie natuurlijk. Superveel familie. Oh. Oh my god. Oh, je kiddo. oh my god? Nou, ja, je merkt dan toch dat cultuur en cultuur uh, zijn hele verschillende dingen. Um, je hebt daar in Suriname natuurlijk, Javan, staan en iedereen en alles. Um, en... Maar ja, maar de groep waar ik dan het meest bij kom en waar ik me meest mee identificeer is dus de kant van mijn vader. En uh, dat zijn uh, Javanen. Het ziet er naar uit alsof ze echt uh, investeren in hun toekomst. Uh, steeds ook, omdat uh, de, de jongeren dan natuurlijk voor de ouderen gaan zorgen. En dat um, ja, is zo heel, wordt dan heel zo zelfvoorzienend of zo. Um, wel sterk ook. Zo'n community, zo'n familie. Had je het gevoel dat je meteen ook een deel was van die familie? Ondanks dat je natuurlijk bloedbanden met ze hebt, maar je had ze nog nooit gezien? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, het is heel raar. Dat is een band, dat, dat, dat, dat, die, die is er altijd al geweest, denk ik. Want je ziet zoveel overeenkomsten in die mensen. Um, en dan voel je als het ware, dat, precies dat, waar, waar je eigenlijk, eigenlijk de hele jeugd een beetje naar gezocht hebt van. Die band met die mensen. Kan je dat een beetje omschrijven? Um, ja, zeker. Um, ik denk... Um, familie... Um, is, voor, is er voor altijd. Weet je wel. En dat is heel geruststellend. Als je ze leert kennen voor het eerst... dan um, merk je ook dat, dat, je, dat ze je behandelen als familie. En Juist omdat die familiebanden daar in die Javaanse gemeenschap... heel erg um, sterk zijn... Um, uh, is, is, geeft het je um, dus een heel warm gevoel. Een heel welkom gevoel. Um, en ook natuurlijk omdat je misschien... voor het eerst uh, na zoveel tijd... naar uh, Suriname komt, dan, dan laat ze je natuurlijk alles zien. Meteen uh, hier naartoe en daar naartoe. En uh, je zit eigenlijk constant in de auto. En iedereen wil het van je. Wanneer kom je bij ons eten? Wanneer kom je bij ons eten? Wanneer kom je bij ons langs? En, ja, dat is gewoon... Uh, dat is, gewoon, dat is gewoon echt, heel erg, um, dat is echt heel, heel erg fijn, zeg maar. Wat is jouw hometown nu? Met al deze verschillende plekken en je roots eigenlijk over de hele wereld. Ik zit echt in een fase dat ik ook ga kijken wat ik, uh, wat ik wil. Ook straks, later en zo. En Suriname is natuurlijk een optie. Amsterdam is een optie. Lemmer is een optie. Het zijn leuke opties allemaal. In Amsterdam vind ik echt, top, echt een topstad. Paramaribo heeft ook... Uh, ja dat, dat is, gaat natuurlijk uh, een stapje verder, <clears throat> maar nu ik ik zou het graag houden bij Lemmer. Ja. Love at first sight, and being by your side is the only thing on my mind. So do want to go?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 Met een gast naar keuze beklimt hij de toren en stelt hij deze keer de vragen. En Deze week neemt hij artiest en documentairemaker Leon Giesen mee. Hij is een uh, venloze uh, Utrechter met heel veel verhalen. En een van zijn verhalen is dat er onlangs een schat op het spoor is gekomen. Een schat van Hitler. En of dat echt zo is, dat weet hij nog niet. En Ilan ging met hem de diepte in op weg naar de hoogte. Leon, we zijn al een stukje naar boven gegaan. Al op 25 meter zitten we nu. En... Voordat we beginnen, mag ik je Leon Giezen noemen of Mondo Leone? Nou, ik ben Leon Giezen, dus uh, ik ben niet Mondeleone. Ik vind Mondo Leone, Wereld van Leon, dat is de verzamelnaam voor alles wat ik doe. Dus uh, het, ik vind het een beetje raar om mij Wereld van Leon te noemen. Dus uh, doe maar Leon. Precies. En je komt officieel uit Venlo, maar je woont al een tijdje in Utrecht. Wat betekent deze stad voor jou? Nou, Heel veel. Het wil al wat zeggen, maar ik merk dat als ik bijvoorbeeld van vakantie kom of met de auto in de buurt van Utrecht kom en ik zie de dom, dan denk ik ik ben thuis. En Ik vind, uh, hou veel van Venlo, maar eerlijk gezegd, ik vind het een hele leuke pla uh, plaats om te komen en heel fijn om daar weer weg te gaan. En dat vind ik in Utrecht niet. Ik vind het leuk om daar te komen en daar te blijven. En hier in Utrecht, ja, je ontdekt af en toe wat dingetjes. Zoals als je op de neuden bent, dan, dan zie je het stoplicht van Nijntje zie je. En, en, en je ziet wat leuke dingetjes door de stad heen. En jij komt ook wel af en toe wat tegen, toch? Zeg maar, eh, toen mijn lief naar Utrecht verhuisde... en ik nog in Wageningen woonde, omdat ik daar gestudeerd heb. Eh, toen heeft zij mij een keer een kaart gestuurd van Catch, dat is, een, dat is een winkel hier in Utrecht. En eh, die kaart heeft tot een liedje geleid. En dat liedje heeft weer tot een heel avontuur geleid. Maar eerder ben ik al een keer in die winkel geweest om die man te vertellen... die man van Ketch, dat ik een liedje heb gemaakt over een kaart van hun. En toen zei hij, oh, welke dan? En toen zei ik, ja, dat, die met dat onbeslapen bed voor dat open raam. En toen zei hij, oh, dat was de, het, hun allereerste kaart die zij zelf hebben uitgegeven. En dat was ook de geboortekaart van zijn zoon. Dus toen heb ik in, in de winkel dat liedje gezongen voor hem. En inmiddels heb ik een poster van die kaart. Maar dat is iets wat uh, zijn oorsprong had in Utrecht. Maar wat ik, niet, wat ik in mijn brievenbus vond, zal ik maar zeggen. En dat liedje wat je uh, in de winkel gezongen hebt, ja. zou ik eigenlijk ook graag willen horen. Je hebt je gitaar hier meegenomen, ja, ja, ja. De, de, de dom op. Ja. En uh, ja, we hebben met uitzicht over Utrecht heen. Ja. Vind je het mooiste stukje hier, de oostkant van, van Utrecht? Uh, nou, ah. we zijn kijken in de richting van, uh, van, de, van de Vliegende Schotel op. En uh, ja, Ik heb allerlei herinneringen, ook aan de dom, want toen die Vliegende Schotel geplaatst werd... Toen had je Panorama 2000, dat is een uh, kunstmanifestatie die hier was. En daar heb ik een documentaire over gemaakt, uh, bijna allemaal gefilmd vanuit de dom. Ik, heb nog zelfs, uh, ik was erbij toen die geplaatst werd, dus uh, ik heb wel veel herinneringen eraan. Plus dat daar, zometeen vlak voor die vliegende schotel daar, is uh, ook uh, de parade. Dus ja, dit is uh, wel goed. Uh, ja. Ja, dan begin ik ook eens even opnieuw.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 En daaronder staat er nog één, de letter van je naam. Ik geloof niet dat ik ooit zoiets moois op papier heb zien staan. Boy, Dankjewel. Ik ga niet applaudisseren, maar dat mag de stad wel Ja, nee, maar je dat wel nee, dankjewel. <laughs> ja. uh, en die M, hè? Ja. Ja, er staan meerdere M's op. Ja, er staan ja. M, ja. En in Duitsland, in Berlijn, ja. heb jij precies datzelfde emmetje gevonden... Doordat ik dat liedje heb, heb ik in Duits, in Berlijn een foto gemaakt van een emmetje. Een bordje met een em erop. En later, namelijk afgelopen december, stond er een stuk in de Volkskrant waarin een code zou zitten. En die code wordt steeds maar niet gebroken. En dan zag ik precies hetzelfde emmetje staan als wat ik gefotografeerd heb in Duitsland. En die code, dat was een muziekstuk? Dat zat in een muziekstuk, zit in een muziekstuk. is een muziekstuk waar een aantal dingen aan toegevoegd zou zijn... En dat zou gedaan zijn door Martin Bormann, de secretaris van Hitler. En dat zou, uiteindelijk zou dit een soort schatkaart zijn, was het idee. Dus jij dacht, ik ga die code kraken? Nee, ik dacht wat is. Hé, hey, dat emmetje lijkt precies op dat emmetje wat ik gefotografeerd heb. En dat emmetje wat ik gefotografeerd heb, dat is een romantisch emmetje eh, op het station in Berlijn, dat eh, hoort bij het spoor. En volgens mij eh, gaat dat die code, die gaat over het spoor. Dat was wat ik dacht. En toen ben ik gewoon door gaan zoeken. En, en, plus en op een gegeven moment, na drie dagen, dacht ik, ja, ja ik weet hem. Volgens mij weet ik hem gewoon. En... Dus jij bent per ongeluk op deze code pad terechtgekomen eigenlijk wel? Ja, totaal, ja. Kijk, geluk treft alleen de mensen die voorbereid zijn. Hè? Dus je moet de kans wel herkennen als hij zich voordoet. En ik zag dat Emmetje en dat ontroerde mij. En ik zie in dat muziekstuk precies zo'nzelfde Emmetje. En ja, ik, ik heb die twee dingen aan elkaar geknoopt. En uh, uh, uiteindelijk door gewoon. Ik denk. Ja, echt een... Jij hebt de plek gevonden, ja, volgens mij wel, ja. waar uiteindelijk die goudschat gaat liggen. Of wat, wat is ja, die schat? Ik nee, wat ik, wat ik zeg is. En dat, ik ben dit, nu, ik heb het al tegen honderden mensen verteld. Op de parade leg ik precies uit wat ik ontdekt heb. En er is nog niemand gekomen die zegt. Wat een onzin. Dus, maar ik ben eerlijk gezegd al een half jaar bezig aan het wachten tot iemand komt die zegt: wat jij zegt, dat kan helemaal niet. Maar, tot nu toe is het zo dat het, het kan, het is plausibel. Sterker nog, geologen hebben aangetoond dat daar iets in de grond zit wat er niet hoort te zitten. En het enige wat ik zeg is, ik wil gewoon kijken of het klopt of niet. Ja, ik, ben, ik ben geen wetenschapper, ik weet het niet, maar ik ben wel een journalist en ik ben kritisch. Je ja. bent toch wel een, een showman, een entertainer, een parademan. Is het geen sterk verhaal om, om, om een microfoon onder je neus te krijgen? Nee, ja, tenzij jij om die reden deze microfoon onder mijn neus uh, duwt. Nee, maar ik ben niet, uh, zeg maar, ik, uh, het is een waanzinnig verhaal. Maar dat verhaal is hetgene wat ik vertel. Ik probeer je niet met valse vervoerwenselen bij mij de tent in te krijgen... en dan uiteindelijk heel iets anders te doen. Dat zou ik heel flauw vinden. Nee, het is, uh, uh, het is echt een geweldig verhaal. En dat vertel ik je graag. En het verhaal is nog niet afgelopen, want ik, uh, ik, ik trek de lijn gewoon echt door. Ik ga ook echt kijken. En we gaan in september boeren in in dat wat de geologen hebben gezien. Dat gaat gewoon gebeuren. En stel, het is een miljoenen miljarden schat. Wat ga je ermee doen? Nou, ik heb uh, inmiddels drie advocaten en ik heb gezegd... stel dat ik gelijk heb en dan ligt er, er zouden er uh, 100 goudstaven liggen... van 12,5 kilo het stuk, dan uh, uh, wil ik daar niks van hebben. Helemaal niks. Het enige wat ik wil is dat dit netjes afgehandeld wordt. Leon, kom verder. We staan nu uh, in uh, de luidzolder. Dit is waar uh, de grote klokken geluid wordt. En als we door dit kamertje heen gaan, dan staan we hier. Dit is het mechanisme van uh, het uurwerk van de domtoren. En heb je RTV Utrecht deze week uh, gevolgd? Nee, nee. Het uurwerk stond stil deze week. Is dat zo? En het was... ik heb begrepen dat er, al eerder was dat er problemen met de uurwerk ja. waren. Ja. En het was een raadsel um, wat er mis was aan het uurwerk... En jij bent eigenlijk wel van de raadsels oplossen. Weet jij dit misschien? <laughs> nee, ik heb geen idee, maar het heeft mij altijd wel heel erg... Ik vind het ook wel heel erg leuk dat ik dit nu een keer van dichtbij zie. Want uh, nou, het lijkt meer een soort uh, radarboot, half vliegtuig uh, lijkt het. Maar uh, ik uh, heb altijd al uh, de klok van de dom uh, willen zien. Leon, we kunnen je huis vanaf hier zien, toch? <laughs> ja, bijna. Tenminste, ik weet wel ongeveer waar het is. Ik kan het huisje net niet zelf zien. Hoor, uh, net niet. Maar we kijken zo de stad uh, over. En ik stond hier vorige week precies op ditzelfde plekje uh, met iemand anders. En deze mevrouw geloofde in kabouters. Echte kabouters, die zag ze lopen. Maar jij ziet andere kabouters, toch? Ik zie andere kabouters. De kabouters die ik zie, zie uh, dat zijn uh, geschilderde kaboutertjes. Uh. In Utrecht stikt het van de kabouters. Als je er helemaal op let, zijn ze overal. Ja, en, en, en jij bent met deze persoon in contact gekomen... die echt kriskras door Utrecht kabouters... Uh, uh, ja, maakt, schildert. En daar heb je een liedje over geschreven. Ik kijk uit op een blinde muur... en ik wilde heel graag een kabouter. Maar het valt niet mee om in contact te komen. Want kabouters zijn nogal schuw. Het begint meestal gewoon met... dat ik me uh, uh, over verbaas of dat ik het gewoon uh, leuk of ontroerend vind... en dat ik achteraan ga. En ik, wilde, <coughs> ik vind die kaboutertjes heel leuk. En ik wilde heel graag een kaboutertje, kaboutertje in de tuin. Al bij ons op de blinde muur. De kinderen waren tegen, maar ik ja, het leek me toch gewoon zo leuk. En die... Kinderen waren tegen? Ja, ja, ja, Dat is toch juist leuk? Nee, maar die krijten op de muur. Dus die, wilden, die vonden het eerst geen goed idee, maar nu vinden ze het ook heel erg leuk. Dus, uh, want ik heb inderdaad een kaboutertje op de, op de blinde muur. Wat voor vijf keten die danstel Suddenly I See. Heb je hem al gehoord? Hengelo. -lo. Heb je die al gehoord? Is het uh, eigenlijk de enige stad in Nederland met een echt volkslied. Twentse Hengelo. Cabotje en muzikant Jeffrey Spalburg. Die woont al een hele tijd in die hoofdstad. Maar zijn hart ligt nog echt bij de geboortestad Hengelo. Uh, uh, hij woont dus in Amsterdam. Het uh, lied Hengelo uit zijn theatershow. Tues is een heuze hit geworden. En Sophie haalde herinneringen met hem op in zijn hometown. Hengelo. Eerste gaan we terug naar zijn ouderlijk huis. Is daar veel veranderd? Alle oude mensen zijn weggetrokken. Er dus zijn, zijn hier eigenlijk nu alleen nog maar jonge mensen met, uh, met gezinnen die hier willen komen wonen. Waarom? Want je hebt echt waanzinnige grote tuinen achter. Lekker groot, lekker ruim. We hadden een groot gezin thuis. Lekker veel speelruimte. Ieder zijn eigen kamer. En... Uh... Ja, een hele dikke tuin erachter. Echt te gek. Je vertelt nu allemaal hele mooie verhalen over, over deze geboortestad. Heb je niet de behoefte om, uh, om hier terug te komen? Nou, als, ik, als, ik, uh, als ik heel veel geld verdien en ik ben een hele beroemde cabaretier... en ik kan zeg maar, uh, één seizoen lekker hard knallen... en dan de rest van de tijd gewoon lekker chillen ergens buitenaf... En, uh, in alle rust, En dan zou ik hier wel weer willen komen wonen. Ja. Maar voorlopig zit ik nog in uh, de opbouwfase, om het zo maar te noemen... Dus dan moet je toch wel een beetje dichter bij het vuur zitten. Ja, je woont nu ook al een hele tijd in het Westen. Eigenlijk nog langer dan dat je in, in, in Twente woont. Ja. ja, maar toch. Als ik hier weer ben, dan komen al die, die beelden weer terug. En ja, dat gevoel wat erbij hoort. En ik heb hier gewoon een hele leuke jeugd gehad. Echt uh, de ruimte en overal naartoe. En dat is, dat is gewoon echt heel tof. En als je nou vraagt, voel je meer een Amsterdammer of een, of een Tukker? Kijk, dat is altijd een leuke vraag, dat mensen altijd willen weten wat je bent. En dat mensen je in een hokje willen proberen te duwen. Ik, ik zeg altijd, ik ben allebei. En ik ben Surinaams. En ik ben tukker. En ik weet het niet hoe het is om, om helemaal Surinaams te voelen. En ik weet ook niet hoe het is om, om helemaal een tukker te zijn. Ik heb allebei dat in me. En, en als ik uh, tussen de Surinamers ben, dan, dan voel ik me thuis. Maar als ik weer hier sta, op de plek waar ik ben geboren, dan voel ik me ook thuis. Je voelt je dus geen Amsterdammer? Nee, ik, ik ben een inwoner van Amsterdam, maar ik voel me geen Amsterdammer. Nee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 En hier is het meer gemoedelijke en op wat afstand kijken. Hè? Kieken wat wordt, dat zeggen ze hier. je de kat uit de boom kijken? Ja, KWW, kieken wat wordt. Nou, dat doe ik al mijn hele leven. Ik kijk wat het wordt en ik hoop dat het steeds beter wordt. En die wijsheid heb ik wel meegekregen. Op een steenworp afstand van zijn ouderlijk huis staat zijn basisschool waar we nu naartoe gaan. Ja, dit is, hier is waar alle ellende begonnen is. Ja, veel ellende. Was je een brave leerling? Nou, ik was een heel drukke leerling vooral, dus ik stond heel vaak op de gang. En uh, ik denk dat ik een soort vroege vorm van ADHD had. dat ze nooit uh, wisten van, oh, Jeffrey is weer druk. <lacht> maar ja, dat, uh, ja, dat dus. hoort een beetje bij mij. Ik heb het ook wel weer goed gemaakt. Ik ben nu heel, heel, relaxed. Het is gewoon weer grappig om hier weer terug te zijn. Wat, het eerste wat me opvalt is dat alles zo klein is. Terwijl vroeger leek het allemaal veel groter. De school was een immens gebouw. En nu kijk ik erna en denk, nou, een klein, uh, een klein prutschooltje eigenlijk. Wat was er zo fijn aan deze school? Nou, dit was, dit was een hele creatieve school ook. En uh, we hadden een leraar, die heette Rienus Morsink. En die, uh, die maakte altijd filmpjes. Die deed ook mee aan filmfestivals en zo. En uh, omdat ik altijd heel expressief was en ook altijd theater bij hem speelde... want dat deed hij ook, theaterstukken maken. Toen vroeg hij mij om in die filmpjes te spelen. En dat was altijd wel echt te gek. Ja, dus van, van als ik aan deze school denk, dan denk ik gelijk aan Rinus Morsink... omdat hij, ja, hij kon een beetje omgaan met mijn, uh, met mijn energie of zo... Merk je hiervan van, hé, hey, hier ben ik goed in, dit wil ik later doen? Ja, dat merkte ik gelijk. en uh, dat, dat konden andere leraren, die, konden dat, die dachten alleen maar dat ik vervelend was. Misschien was ik ook wel vervelend, maar, maar hij kon het zeg maar ombuigen naar iets creatiefs. Hij, hij kon Het creatieve in mij kon hij aanspreken en dat, uh, dat is wel echt, daar ben ik hem dankbaar voor. Dat vond ik wel tof. Zo was toch wel een beetje begonnen dat ik dacht van... hé, hey, ik, ben, ik ben toch ergens goed in. Dit, dit kan ik wel, zeg maar. Want in rekenen en zo, ja, dat was ik echt niet goed. Dus hij is een beetje jouw inspirator en heeft jou uh, deze kant op gestuurd? Ja, eigenlijk wel. Heb ik hem ook verteld. Want hij is een paar keer naar de voorstelling komen kijken. En, en, en uh, ook al, kijk, als je moeder trots is op je, dan, dan, dan ben jij ook trots. Maar als zo iemand die zo belangrijk voor je is geweest... ook trots is op je, nou, dan, uh, dan heb je toch wel een beetje het gevoel van... wauw, ik heb het gemaakt. Alleen omdat hij het zegt... En op school, was je dan ook de enige kleurling in de klas? Ja, ik was altijd de enige, overal uh, en altijd. En um, het is nu een beetje veranderd volgens mij. Het zijn nu wel overal gekleurde mensen, toch? Ja, toevallig de enige man die we te die tegenkomen me, in ja, Hengelo? Ja, ja, precies. Ja, is deze meneer. Is deze ja. meneer, ook, ja, een, ook ja, een kleurling? Klopt. Ja, Maar Vond je dat niet, eh, niet vervelend dan, dat je altijd de enige was? Of kon je, vond je die aandacht juist wel leuk? Ik vond die aandacht prachtig en... Um, ja, kijk, ik heb natuurlijk ook wel moeilijke dingen daarin meegemaakt. Maar op een gegeven moment wordt je huid zo dik, dan, uh, dan is het juist wel leuk. Ja. En wat zeiden ze allemaal tegen je? Oh, wat hebben ze niet gezegd? Zwart jukel, zuid Turk, roetmop, uh, uh, stopcontact. Omdat ik een grote neus had. Alles. Ze hebben me van alles genoemd. Na zijn basisschooltijd, op de middelbare school, mocht hij toch nog wat verder weg van huis. En ging hij hangen in de stad. Dit is klopt kloppend hart van Engel. We zijn nu echt in het centrum centrum. En uh, ja, dit is wel... Uh, hè? Waar het allemaal gebeurde vroeger? Dit is waar het allemaal gebeurde. Vroeger. Wat gebeurde hier allemaal? Nou, dit was het centrum. Dus uh, als je dan vrijdag uitging, of donderdag, hè, koopavond ook heel berucht. We lopen nu op de Enschedeze straat. En uh, dit is zeg maar het stadsgebied. Dus ja, de koopavond is uh, hier lekker zitten en hangen en mensen ontmoeten. En als je daar nog energie had, dan ging je donderdagavond naar een van de discotheken. Welke kroeg of welke discotheek was echt helemaal de bom? Nou, Vroeger had je twee discotheken. Had je de Circle en had je de Seapol. En de siepel, dat is hier om de hoek. En de cirkel was uh, verderop. En dat was dezelfde eigenaar. En als je dan een stempel had bij de ene, dan kon je ook bij de ander naar binnen. Maar wat deden wij nou? Wij pakten dan altijd, uh, als iemand net naar binnen was geweest... dan drukte gewoon de stempel we over. En dan kon je zeg maar alsnog naar binnen. Dus ook als je nog niet de leeftijd had om naar binnen te gaan, dan drukte je even... Dan drukte je dat erop. En... Uh, is goed? Ja man, yes. En uh, ja, dan kon, je, dan kon je zeg maar naar binnen. Dus dat was... Uh, dat was leuk, totdat ze lichtgevende stempels uh, gingen doen. Ja, toen lukte het allemaal niet meer. Naast hangen in de stad had Jeffrey ook een speciale winkel waar hij heel vaak kwam, namelijk de platenzaak die er nog steeds zit. Daar kwam ik vroeger was een van de weinige plekken in Hengelo waar ze hip-hop verkochten. En uh, de eigenaar van de zaak heet ze Johan. En die is gewoon in 30 jaar niks veranderd. Dat is echt heel grappig. Die zit er nog steeds op, op dezelfde. Die zit hier nog steeds op dezelfde plek. En is dit ook het eerste de keer dat je echt in aanraking kwam met muziek? Uh, nou ja, ik had gelukkig mijn broers thuis die uh, goede muzieksmaak hadden en allemaal muziek draaiden. Maar toen ik uh, zelf een beetje muziek kon kopen, ja, dan kwam ik hier hip hop kopen. En dat was wel uh, de enige plek, zeg maar, in, uh, in Hengelo die dat had. Hoi, hey, hey, Jeffrey. Hoi. Ik... Hoe is het, Johan? Ja, goed, man. Ja? Kan je ja. al die uh, kutberichtjes van mij? Ja, ja nee, ja, leuk, ga, joh. Ik ga ik... je alles wat ik in de krant zie. Ja, leuk. Want dat zie je zelf, denk ik, niet. Ja, ik denk, stuur ik je maar door en dan... Jij bent wel de eerste die ze doorstuurt. Ja, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Dit is de man van het verhaal waar ik nog niks van wist. Hé, hey! <hast> hey, ja? Ray, die komt hier. Ik hey. ja, ja, ja. hey, hey, je ben Jeffrey. Idioot is o Idiot. <hast> het geworden. Je ja. bent, bent de enige hengelonaar die het niet weet, volgens mij. Dat is goed mogelijk. Ik draai in, in de auto mijn eigen muziek. Ik heb geen radio aanstaan, dus dat ontgaat mij volledig. <hast> ja. dat is deze. De ster is er gewoon. In ja, leven wel. De Lijven. Ja, waar hangt dit singeltje ja. van, uh, Jeffrey? Wat bedoel je, waar ik dat heb? Ja. Uh, uitverkocht natuurlijk. Ja, nee, ik heb hier een uh, paar exemplaren. Ja. Maar ja, ik, ik heb ook weer van mensen verkocht. Kijk, uh, ik weet niet, heb je er nog wat? Maar ik heb nu nog weer, even... Ja, wanneer dan wil ik er nog een keer weer wat hebben. Want uh, ja, ik had de vorige week zaterdag, hoofd ik, 20 heb ik van Jeffrey. En uh, die waren alweer nou uh, zaterdagmiddag weg. En ik heb nu nog weer mensen. Dat gaat maar door. De zaken gaan goed in Engelo. De laatste plek die we hebben bezocht is een ijssalon. Wat daar nou zo bijzonder aan is? Van de poolijs. En dat is het lekkerste ijs van Nederland. Niet gelogen. Vroeger at je hier ook altijd al ijsjes? Ik, uh, dit was zeg maar de route naar de stad. En omdat wij geen auto hadden, zat ik bij mijn vader achter op de fiets. En uh, als we dan in de stad waren geweest om boodschappen te halen... dan, uh, als mijn vader in een goed humeur was, dan stopte hij hier altijd... en dan kreeg ik een ijsje van een kwartje. Want dat was toen nog, een ijsje van een kwartje. Als je dit eenmaal geproefd hebt, dan wil je niks anders meer. En is het ook wel eens uh, dat je ijsjes meeneemt naar... Uh... Amsterdam, hoe gaat dat net niet? Nou, ik heb het wel eens gedaan. Dat, ik, uh, dat mensen in Amsterdam zeggen, ja, hoe lekker is dat dan? En is dat wel zo dan? En ik heb een keertje, toen ik hier bij mijn ouders was, toen uh, heb ik een anderhalve liter gekocht. Ja, en hoe blijft dat goed naar Amsterdam? Nou, daar had ik een methode voor. Dat zet ik dan op de vloer van de auto. Helemaal goed ingepakt, in folie. En dan alle ramen dicht. En dan de airco op 10. En dan uh, dat de lucht naar beneden stroomt. Nou, dan redde ik het net. Anderhalf uur rijden zo. één uur, drie kwartier. En dan redde ik het net. En dan was het ijs nog goed in Amsterdam. En dan gaven ze me nog gelijk ook. Zeiden dus, ze, ja, dit is het lekkerste ijs. Ja, ik kom daar dus vandaan een beetje uit die uh, buurt. En ik studeerde vroeger in Enschede. En dan gingen we... Uh, als we dan uh, op vrijdag gingen we even een, een drankje doen met elkaar. En dat deden we dan altijd in Engeland. Dat was makkelijk, want dat lag namelijk op de route... daar waar, naar waar ik uh, woonde. En uh, bij, bij Almelo, een dorpje bij Almelo in de buurt. En uh, uh, en dan gingen we ook wel eens, als het lekker weer was... inderdaad naar die ijsalon. Ik zal de naam niet noemen, want dat, dat wel heel veel reclame. Maar je hebt in Hengelo op je één ijssalon na. Uh, dat is echt dat is verrukkelijk ijs. Is dat. dat is echt verrukkelijk. Dan moet je echt een keer naartoe. Moet je gewoon eens een keer in Hengelo inlopen... en dan, uh, en dan vragen van, hé, hey, waar koop ik dat lekkere ijs? En dan komt het helemaal goed. Dan gingen we dan naar de kroeg daarna. En een paar biertjes drinken en daarna dus uh, even de stad in weer... om, uh, om een, uh, een, een, een snackmuur uh, leeg te trekken. Dat was onze vrijdag ook, op, op een gegeven moment. Sorry Simple Minds, and don't you forget about me. Straks in het tweede uur van start gaan we het hebben over vakanties. Wat is nou jouw leukste vakantieherinnering? Gaan we het over hebben? 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Je mag ook via Twitter je reactie achterlaten. Ed Luuk, l Maar bellen is wat makkelijker, dan kunnen we een beetje babbelen. 0800-1121, wat is jouw leukste vakantieherinnering? Ik denk dat een van je herinneringen misschien wel is dat je in de file hebt gestaan. Dat had dit weekend gekund, want het was een enorme, enorme drukte gisteren. Er zat ook in het nieuws dat er bij de Gotthardtunnel tunnel stonden weer lange files. In Frankrijk, Duitsland, Italië, overal uh, grote lange files. Misschien is dat ook wel een van jouw herinneringen van vroeger... dat je met je ouders in de auto achterin Basie en Adriaan als cassettebandje op... en dan lang in de file staan op weg naar de vakantieplek. Maar misschien ging je vroeger al naar een hotel of heb je juist een hele lange reis gemaakt waar je een mooie herinnering aan hebt. Mag allemaal 0801121 dat is het telefoonnummer, jouw mooiste vakantieherinnering. Nog één keer het nummer? Goed hoor. 0801121 voor jouw mooiste vakantieherinnering. Nu is het nieuw.